Middernacht, het is dinsdag 16 augustus. Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaan die ervan wordt verdacht dat hij iets te maken heeft... met de vermissing van een vrouw op Aruba, blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met ruim twee weken verlengd. De vrouw, een Amerikaanse, wordt al twee weken vermist. De man die nu vastzit, was met haar op reis. Hij zei dat ze tijdens het snorkelen niet meer bovenkwam. De politie twijfelde aan zijn verklaring en pakte hem op.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 Turkije en Jordanië hebben hun buurland Syrië opgeroepen... onmiddellijk te stoppen met het geweld tegen burgers. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken dreigt zelfs met stappen... maar hij zei niet welke. Eerder uitte ook Saudi-Arabië al kritiek op president Assad. Syrische regeringstroepen voeren al dagen aanvallen uit... op de kustplaats Latakia. Ook een Palestijns vluchtelingenkamp in die stad ligt onder vuur. Wall Street heeft de stijgende lijn van eind vorige week voortgezet. De Dow Jones-index sloot voor de derde dag op rij hoger, dit keer met 1,9 procent. Beleggers hebben hoop op een oplossing van de schuldencrisis in Europa. Er wordt met spanning uitgekeken naar een gesprek de komende dag tussen bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy. Het weer in het binnenland koelt het vannacht af tot een graad of 10, ochtends in het noordwesten een buitje, maar in de middag droog en steeds meer zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casa Luna. Vannacht met Klaas Strupsteen. Goedenacht, eindelijk hadden we een dag waarop je met recht kunt spreken van een zomereditie van Kaseloenen. En ook vannacht zenden we een mooi gesprek uit het afgelopen seizoen nogmaals uit. En dat is deze keer een gesprek dat Mieke van der Wij in september vorig jaar had met schrijver en journalist Kester Frerix. Na één uur, dat is dus in deel twee van Kasteluna, wil ik graag met u in gesprek. Eh, en omdat het zo'n mooie zomerse dag was, maken we het deze keer niet te zwaar. Eh, vandaag werd bekend dat de Britse rockband Queen in oktober een prijs, de Icons Award, ontvangt van de Amerikaanse auteursrechtenorganisatie BMI. Nou, Van u wil ik graag weten welk band of welke artiest van u een oeuvreprijs zou mogen ontvangen. En natuurlijk ook waarom. En dan zullen we ook muziek laten horen die door u zo gewaardeerd wordt. Misschien niet na elk gesprek, maar wel zoveel mogelijk. Nou, als u daar aan mee wilt doen, dan kunt u bellen 0800 1121. 0800 1121. Mailen naar casaluna.ncrv.nl. En twitteren kan naar hashtag Kazaluna. En dan. Kester Freeriks, hij schrijft romans, verhalen, gedichten, toneelstukken en essays. U kunt bijvoorbeeld regelmatig iets van hem lezen in NRC Handelsblad. In september van het afgelopen jaar verscheen zijn boek... Verborgen Wildernis, Ruige Natuur en Kaarten in Nederland. Mieke van der Wijs sprak met hem en het gesprek begint met een fragment uit dat boek... gelezen door Kester Freeriks. Midden in Nederland waan ik me aan de kust. De golfslag van de rivier slaat tegen mijn schoenen. De wildernis sluit me in. Om mij heen mangrovebossen, getijdenstromingen, dichte begroeiing, landschap dat ijstijd en subtropen, ijsgodsen en vloedstromen heeft doorstaan en daardoor is gevormd. Ik onderga het rivierlandschap van de Waal, ben getuige van land dat telkens ontstaat, verdwijnt, aangroeit, bloeit, meegevoerd wordt door de stroom of erdoor wordt geschapen. Om 13.49 uur trek ik mijn schoenen uit, van mijn kleren op. Het koude water stroomt langs mijn lichaam. Ik zwem in het veilige, beschutte kripvak. Duik onder en zie hoe het zonlicht in schachten schuin door het rivierwater schijnt. Ja, waar was dit? Waar heb jij onder gedompeld in dit landschap, in deze rivier? De dit de was de rivier De Waal. Uh, iets, ten, uh, iets voorbij zal bommel. Daar heb je hele oude dijkdoorbraken en uh, prachtige uiterwaarden en, en gebieden die je eigenlijk in Nederland niet zozeer verwacht aan te treffen omdat ze zo ontzettend uh, ontoegankelijk zijn... en ongerept zijn en ruig en wat ik dan noem wildernis zou kunnen, kunnen betitelen. En kan je je nog herinneren dat je daar was? Was dat midden op de dag? Dat was inderdaad midden op de dag, dat tijdstip van 13 uur 49, dat klopt, uh, ja, precies. klopt precies. Midden op de dag. En was je daar helemaal alleen? Ja, ja daar was ik helemaal alleen, want ik wil... De landschappen die ik in dit boek beschrijf, dat zijn voor mij de personages. Of een personage. Dus een ik, personage? Een personage, zo noem ik ze eigenlijk. Met al de gemoedstemmingen en alle uh, ja, gedaante, uh, vormen en verschijningsvormen in het landschap. Waarin je het landschap kunt bekijken, zo heb ik er naar gekeken eigenlijk. Dus ik had niet de behoefte om daar niet alleen te zijn. Je, je ging eigenlijk kennis maken met een landschap. Je leerde het kennen door dus te zijn. Ja, en, en lang te zijn. Vaak. Ja. Hoe lang? Oh, die hebben, hier heb ik echt. Uh, daar kwam ik middags aan en ben ik dus de hele middag en tot diep in de avond uh, gebleven. En dan uh, word je ook beïnvloed door dat landschap? Ja, want uh, je vindt, gaat, er gaat een wisselwerking ontstaan. Er gaat een ontstaan. wisselwerking ontstaan. Je gaat uh, dat landschap is niet zomaar iets waar je doorheen gaat van, van A naar B, om het, maar, om het gewoon te doorkruisen. Mm -hmm. Maar als je het echt wilt zijn en het wilt ondergaan... waar dit boek echt over gaat... en het perspectief in het landschap wilt ontdekken... die met dat ongerept of dat ruige te maken hebben... dan moet je er lang, lang verblijven. En vaak ook, je kunt ook nog een keer zeggen... ik ga nog een keer terug, dat heb ik ook een paar keer gedaan. Maar het lang verblijven betekent echt dat je dat het landschapje, dat je het landschap ook ziet in zijn verschillende hoedanigheden. Uh, met wolken die opeens wegwaaien van de zon, en dat het licht opeens begint te blikkeren. En dan opeens is het weer donker. Dus het landschap is niet zozeer iets waar je doorheen gaat, maar waar je in verblijft. Waar ja. je in je kunt onderdompelen, als het ware. En je verbleef er altijd minstens 24 uur. Je bracht er ook een nacht door af en toe. Sommige landschappen heb ik inderdaad, uh, ben ik 's nachts gegaan of de nacht doorgebracht. Hoe kwam je op dat idee om uh, die uh, nog ruige landschappen van Nederland uh, te gaan onderzoeken? Want ik kan me ook voorstellen dat de meeste mensen denken... Nou, Nederland is het meest aangeharkte land dat er maar bestaat. En ja, ja. Uh, daar is echt geen, uh, geen vierkante metertje uh, ruige natuur meer te ontdekken. Maar jij was dus kennelijk overtuigd van het tegendeel. Nou, ten eerste, uh, die, inderdaad, die opmerking Nederland is door mensenhand gemaakt... en er is geen wildernis in dit land en er is geen natuur in dit land... Dat is natuurlijk een, een, een waarheid, dat is ook bij niet te ontkennen, maar ik dacht. Maar is dat nu wel echt waar? Kun je niet een keer met het perspectief van dat er wel wildernis is in dit land, um, naar dat landschap kijken? Met een ander perspectief dan het normale perspectief. En zo'n vraagstelling, die fascineert mij al op voorhand. Van kijk nu eens anders naar het Nederlandse landschap dan met die bijna uh, voor ingenomenheid of voor opgezet idee... dat er geen wildernis zou zijn. Maar wat versta je dan onder wildernis? Wildernis, dat is uh, land dat uh, groeit en zich ontwikkelt... en zich vormt op eigen kracht. Waar dus de mens, mensenhand niet in terug te vinden is. Natuurlijk, ik beschrijf hier een, een wiel, hè, een dijkdoorbraak. Een vroege dijkdoorbraak. Natuurlijk, zo'n dijk is door mensenhand gemaakt. Mm -hmm. Maar die doorbraak is natuurlijk door de natuur zelf gekomen. En door die doorbraken ontstond achter de dijken... door de kracht met het water die die dijk doorbrak... ontstonden grote poelen, want het, het water kolkte daar rond. Nou, en die gebieden, dat zo'n gebied, wat ik hier dus beschrijf... dat is natuurlijk niet door mensenhand gemaakt. Dus die kracht van die dijkdoorbraak heeft een, een wildernis geschapen... een natuur geschapen, waar de mens niet aan te pas is gekomen. En dat vind je dan ook weer een verborgen wildernis... Ja, ja, dat is dan... Nou, verborgen wildernis heeft in dit boek twee uh, betekenissen. Zo heet het toch zeggen, het boek? Ja, verborgen ja, ja. wildernis. De eerste is de wildernis die eigenlijk aan dit land... aan Nederland ooit ten grondslag heeft gelegen. Hè, de Nederland is natuurlijk toch een soort moerassig land... met wat duinen en grote rivieren. Dus, dan die, dus die structuur van Nederland, hoe het land ontstaan is... dat is de verborgen wildernis. En de tweede betekenis in dit boek van verborgen wildernis is... Uh, kun je nog in dit land die geheime plekken... die je wildernis zou kunnen noemen, kun je nog vinden? Hoe verborgen is die of is die niet zo verborgen... als de meeste mensen denken? En dan heb je in het boek alle twaalf uh, provincies bezocht. En in al die twaalf provincies heb je kennelijk een plek gevonden... die aan je beschrijving beantwoordt... of die uh, nou in aanmerking komt voor, uh, voor, voor die naam. Ja. Was dat nou nog lastig? Ik kan me voorstellen dat het in sommige provincies... makkelijker was dan in andere. In ja. Zeeland, denk ik. Ja, ik kan me van alles weer voorstellen. Ja. Dat maar was lastig, want het is natuurlijk altijd lastig om... Zuid-Holland. Om... Zuid-Holland. Om die keuze... Nou, daar zit natuurlijk deel van de biesbosch in. Oh ja. De Zuid-Hollandse biesbosch, de Brabantse en Zuid-Hollandse biesbosch. Um, nou, die keuze, ik heb die keuze gemaakt op grond van de landschapstypen. Dus ik wilde natuurlijk uh, veengebieden erin hebben, duingebieden, het waddengebied... Uh, nou, de zandverstuivingen van de Veluwe en de Loons en Drunense heide, Dus ik wilde wel alle type landschap, die gewoon in een bosatlas staan... van oudsher al, wilde ik allemaal in het boek een plek geven. Dus dat was zoekfunctie één. Twee was, ik wilde het graag over heel Nederland verspreiden... omdat ik toch heel Nederland eigenlijk in kaart wilde brengen. En uh, het derde is, ik betrad mij erop dat ik eigenlijk vooral... in het begin uitkwam op moerasgebieden. Uit mijn jeugd ken ik die, uit, het, uit Overijssel, heb je prachtige moerasgebieden. Dus ik zat al meteen in het uh, Bargeveen, in het mm. Emmerkompaskum. Ik zat al in de Grote Peel. toen dacht ik, nee, niet alleen moeras. Je hebt ook uh, rivierenlandschap, dat een soort wildheid ja, heeft. Ja, maar en moeras is misschien... Uh, Hoogveen, uh, laagveen. Dat is, dat is gevaarlijk, hè, moeras. Dat moeras is, er, denk is gevaarlijk. Ik, hè? En moeras het is... is uh, kun je nog, je kunt erin... Verraderlijk. Verraderlijk, en dat ja. Dat is het. Ja, je kunt erin verdrinken. Ja. En dat is ook maar een paar keer gebeurd. Als je echt van de gebaande paden afgaat en je loopt gewoon maar een, een, een, een moerassen gebied in... en je kunt weer eerst van gaspol tot gaspol springen... maar op een gegeven moment gaat het toch fout, is het opeens heel diep. Dus het was eigenlijk helemaal niet moeilijk om in al die provincies een plek te, te, te vinden? Nee, want wij, wij hebben zo'n beeld van Nederland... Eh, dat komt ook omdat je natuurlijk de meeste tijd, als je door Nederland gaat... zit je op de snelweg of je zit in de trein, maar de snelweg doet nog het meest... of die wegenkaarten van Nederland, dan zie je hele dikke rode lijnen dan lijkt heel Nederland eigenlijk ja, in de wurggreep van een soort wegennet. Maar als je zo gauw je die wegen verlaat, die snelwegen verlaat... en je gaat dus echt het landschap in... dan vind je nog heel veel plekken die je op een onverwachte manier... kunnen denken, hé, hey, dit is toch wel een heel wild gebied. Tijd voor het antwoordapparaat. Er is één nieuw bericht. Hoi, Mieke, jouw gast, Kester Freeriks... die schrijft met veel liefde en veel geduld over de natuur. Hij houdt van de vrije, wilde natuur... Maar heeft hij zich ooit bedreigd gevoeld door de natuur? Heeft hij wel eens iets heel engs of gevaarlijks meegemaakt in de natuur? Ik ben benieuwd, maak er een mooi gesprek van... en uh, samen uh, ook een hele goede nacht gewend. Ben je bedreigd? Voel, heb je nou, je was bedreigd gevoeld? Ik was een keer in, de, in een veengebied in, uh, in Friesland... de Delle Buursterheide, bij Oldeberg En dat was op het eind van de middag. Het begon te schemeren, was ergens in de, in de winter... En er vloog een velduil op uit, de, uit het gebied. Want die, die, die, die leven daar. En die was een enorm mooi beest. Ik ben heel erg gefascineerd door die velduil met die prachtige ogen. Ja, je hebt natuurlijk ook een heel boek over vogels geschreven. Ik heb een boek over en dus... vogels geschreven. Dus over over de valk, ja. Over de valk. Ja. En ik, ik werd zo door de beest gepiologieerd. Hij streek ergens neer. En zonder na te denken liep ik in de richting waar die velduil neerstreek. En toen ben ik echt tot, uh, nou, tot aan mijn middel wel in dat, in dat moeras ben ik weg, weggezakt en ik kon bijna niet meer terug. En het werd donker, dus dan dacht ik... nou, kijk, Nederland, je kunt je nog best verdwalen... of uh, in de moeras verdwijnen. Dat was, echt, dat was wel bedreigend. En tegelijkertijd vond ik het ook heel fascinerend en prachtig eigenlijk. Die, die donkerte en die, die kal van het water. Dat zwarte veenwater natuurlijk, wat je hebt. Dus dat was wel bedreigend. Dus op dat moment, dat wel een tijdje terug... dacht ik, is het niet mogelijk om... Ja, dat die ervaring van die wildernis die we zo graag toekennen aan Alaska of Afrika. Kun je dat ook vinden in Nederland? Dat was eigenlijk dat moment dat je toen bijna in dat moeras weg uh, ja, de, nou ja, gleed, je, je glijdt. Dacht ik, weg en ja. je hebt geen houvast meer. Was je, dat het moment waarop je dacht, hé, hey, ik moet daar iets mee doen met die, met die wildernis? Dat of is was wel het dan een heel beslissend? Zo? Nou, ik had er wel lang over nagedacht. Maar dat moment was heel beslissend, toen, toen ik dus echt van overtuigd raakte. Het kan nog in Nederland iets van die sensatie van, uh, van wildernis en ontoegankelijkheid of ongereptheid, hè, ongenadig land ervaren. Maar je moet wel je denken en je kijken, moet je wel even een soort kwartslag draaien. Het hele afgelopen jaar heb je aan dit boek gewerkt. Hè? Ja. Uh, Want ik zei net, het zijn twaalf provincies. Waarin, in al die provincies zijn dus nog plekken te vinden die je. Dus ja, wild zou kunnen noemen. Uh, tegelijkertijd heb je ook alle uh, momenten van de, van de dag en de nacht. ook verwerkt in je boek. Ja. Ook om de een, een, een diversiteit daarin aan te brengen. De diversiteit. En um, ik vind het landschap ervaar je eigenlijk heel erg in de wisseling van de seizoenen. Dat vond ik erg belangrijk. En ook het moment waarop je een landschap binnengaat. Ik heb ook heel vaak het idee dat ik als het ware een soort... Hè, ik, ik betreed het landschap. Je stapt mm -hmm. uit de bewoonde wereld, je stapt een landschap in... en dan, dan is dat een andere wereld. Dan is dat een wereld die eigenlijk eerst vreemd is... maar hoe langer je er verblijft, des te vertrouwder wordt die wereld... En ja. je raakte mee in een soort harmonie. Ja, dat vertelde je ook aan het begin. Uh, het, precies een jaar geleden... Dat had je, was jou zelf nog niet eens opgevallen. Nee. Uh, heb jij dus een, uh, een avontuur beleefd in Overijssel? Ja, Er staat deze dag. Uh, begon met miserig weer. Gevolgd door sluiers van regen. Als deze vorm van regen op het wateroppervlak valt... dan geeft dat een zuizelende klank. Het is stille watermuziek. Ja, zonsopkomst om 7 uur 38, ondergang vastgesteld. op... Ja. Je ging dus heel erg leven ook met die tijden van zonsopgang en zonsondergang. Ja, dat stel ik me zo belangrijk. Voor. Ja. Omdat je dan ook eigenlijk ervaart hoe, hoe natuurlijk de, hè, met de, de, de dagen lengen, of de dagen natuurlijk weer korter naarmate de winter nadert. En ook eigenlijk was ik ook verbaasd wat je nooit realiseert, dan is het dus op één dag van uh, bijna half acht. Ja. S'morgens tot half negen, half acht s avonds ja. is het dus 24 uur lang is het dan licht. En dat vond, 12 uur. En dat vond ja. ik ook boeiend om te ervaren van... God, hoe laat komt die zon eigenlijk op? En ja. dat heb ik ook gedaan om, om die natuur uh, meer te kunnen begrijpen. En, te, en de temperatuur hoort daar natuurlijk Legt dat ook dus bij. Uit? Die, die, dat je die natuur beter kon begrijpen daardoor? Nou, omdat, omdat je de ervaring die je hebt in een landschap... hangt voor mij heel erg samen met het tijdstip waarop je in dat land bent. Een landschap morgens vroeg bij ons, ons opgang... is een heel ander gebied dan om twaalf uur s middags. Of om vijf uur s middags. Dus elke keer is het landschap anders. En door de stand van de zon, door de lichtval... en dat is eigenlijk iets wat zich aan... Onze wil ook onttrekt. De natuur gaat gewoon zijn gang. Ja, je gaat zelden natuurlijk ergens gewoon een, een, een hele tijd echt zitten. Je loopt, je wandelen, dat doen mensen natuurlijk wel. Mensen die, wandelen. Die, die wandelen door zo'n landschap ja, heen. Ja, ja, ja. Maar dat is wat anders. Dat deed jij niet. Nou ja, ik loop ah, ja, natuurlijk wel, wel een voortbewogen. Ja. Maar ik heb het niet. Ik, kijk, als je wandelt, dan doe je dat omdat je wil bewegen. Maar ik wil juist het landschap begrijpen. Ja. En dan schrijf je dus een week geleden, s'nachts om uh, 18 over 11... is de herfst begonnen. Ja. De gemiddelde temperatuur wijst 14,9... en de wind waait met drie baufol vanuit het westen. Voert de regenvelden aan. En ook vlak daarvoor zeg jij... Um, in een door en door ja. geordend land als het onze... waaruit elke dreiging verbannen lijkt... lijkt is het enige wilde de weersgesteldheid... Zonne, regenstormen, mist, sneeuw en wind hebben de rol overgenomen van onze dagelijkse zorg voor alles wat we niet kunnen beheersen. Het is alsof die aandacht ons diepe geheime verlangen naar het wilde en ongeregelde vervangt, stroomlijnt en van zijn gevaren ontdoet. Ja, nou, ik had natuurlijk een heel mooi jaar, want de winter afgelopen jaar was dus overweldigend streng met heel veel sneeuwval. Nou ja, je hebt het zelf allemaal kunnen meemaken: totale ontregeling, ontwrichting van ons land door een, door een sneeuwbui. En, en de, de, wat mij zo f, f, blij verraste, dat, dat het gewoon gebeurt, dat de natuur dat doet. Lekkere karrevrachten sneeuw, of ons land uitstorten. En hoe dit land totaal ontwricht was. Dus, dat, dus wij, kunnen, wij willen graag dit land beheersen. Alles wat in dit land ook uh, bestaat, is natuurlijk uh, ge, rationeel, rationeel bedacht. Hè. Kavels, sloten, polders, dijken. Ja. Dat hebben we niet allemaal gedaan om dit land maar te temmen... en te knechten en ons toe, toe te eigenen. Maar weersgesteldheden onttrekken zich aan ons. Er ja. vallen wat bladeren in de herfst en de treinen stagneren. Nou, en dat vind ik dus fascinerend. Ja. Hoe, hoe wij er altijd over steggen in dit land. En daarom moest ook, vind ik, in, in elke beschrijving... Moest die, dat weersgesteldheid moest benoemd worden. En verbonden met het landschap. Heeft dat jaar je uh, veranderd? Ja, het heeft me heel erg... Uh, Veranderd, in die zin dat ik eerst dacht: dit is natuurlijk onbegonnen werk. Hè, ik, het, ik begon eerst heel erg veel na te denken, veel te lezen. Ja, Wildernis in Nederland, dat iedereen roept natuurlijk meteen, dat bestaat niet. Dat was natuurlijk de eerste reactie die, eerste die mensen reactie, ook geven Ook bij mijzelf natuurlijk. Ja, ja. natuurlijk. Maar toen ik die ontdekkingsreis echt heel serieus uh, op poten begon te zetten en echt die landschappen ging bezoeken, daaromheen ben gaan lezen, heeft me heel erg veel veranderd. In die zin dat ik dacht: van er is zoveel nog. Over de natuur te schrijven in verschillende opzichten, dat dat telkens mij weer verrijkend was. Want het is niet 25 gebieden die allemaal op min of meer uh, juwelende wijze worden wordt beschreven, maar ik probeer in elk hoofdstuk aan te brengen hoe in de loop van de geschiedenis mensen met de landschap zijn omgegaan. Je hebt natuurlijk een uh -huh. religieuze dimensie of een, een mythische dimensie, je hebt een geografische dimensie, je hebt die weersgesteldheid, je hebt. Uh, het verlangen naar wildernis. Dus al die elementen van hoe gaat de mens met het landschap om... van ordening tot het verlangen naar nieuwe wildernis... wat nu aan de orde is, Komen dat we heb ik allemaal wil, op, ja. willen beschrijven. En dat heb ik ook allemaal ontdekt. En uh, heb je dan nog voorkeuren of onttrekt het zich eigenlijk daaraan? Dat je iets mooi of lelijk vindt, of, of, of, of aangenaam nee, of heb... minder aangenaam? Nee, ik heb in geen enkel idee gehad dat ik moest of zou moeten nee, over het dat, landschap. dat staat er ook niet in. Maar ik denk, het nee. kan bijna niet anders... Of je, of je houdt van het ene landschap meer dan van het andere. Nou ja, moerasgebieden hou ik heel erg ja. van. Omdat die zo, toch zo bedreigend zijn. Vaak ja, hou je of, van het landschap, van je jeugd. Ook dat. dat is het ook heel, en dat was voor mij dan toch het, de, de, de veen in Twente. Ja, zie je. Ja, ja dat is het, voor mij het, het, het oerlandschap ja. van mijn jeugd. En daar kwam ik ook heel vaak, ook midden in de winter... met enorme... Aan ijspegels aan die stapels uh, turf die er toen nog lagen. Dus dat landschap heeft mij wel heel erg gevormd in de zin van... zo woest kan het hier zijn. Dan praat ik zo over de jaren zestig in Twente. Ja. Of ben je er niet van overtuigd dat het landschap waarin iemand opgroeit... Uh, een enorme invloed heeft op hoe die wordt? Ja, ik denk wel dat, dat een landschap je kan vormen in die zin... Dat je ervoor open kunt staan hoe, hoe zou ik het zeggen, hoeveel eigen waarde en betekenis, intrinsieke waarde heet dat tegenwoordig, eigen waarde en betekenis een landschap heeft. Dus je moet niet naar het landschap kijken zoals eigenlijk in dit land eeuwig met nuttigheid. Hè. Je kunt het ordenen, landbouw, je kunt het gebruiken voor bouwterrein. Nee, dat landschap in zichzelf heeft intrinsieke betekenis, heeft een ja. waarde op zichzelf. Nee, maar als je als, als kind in een landschap bent... dan denk je inderdaad niet over dat landschap na. Het is er. Dat is er gewoon. Het is er, nou, en je ondergaat het. Dat, dat bedoel ik, dat ja. je dus het landschap waarin je als kind opgroeit... dat dat op een of andere manier toch een stempel op je ziel drukt. Omdat je als kind ja, gewoon in zit. Precies wat jij eigenlijk... No wat ik nu gedaan heb. Nou ja, wat je wat jij wilde. Uh... Ja. Ja. Ja, want een landschap voor jou als kind is een landschap vanzelf, is vanzelfsprekend. Ja. He, je, als je, je gaat naar je oom en tante die misschien wel in een boerenland wonen... en dan is het boerenland daar, is daar vanzelfsprekend. Ja. Maar die vanzelfsprekendheid die raak je natuurlijk in de loop van je leven kwijt. Ja, want ik weet nog, ik ben zelf opgegroeid in de polder. Dat was voor mij het meest vanzelfsprekende landschap. Ja. Maar ging ik bijvoorbeeld naar een oom en tante of naar mijn grootouders... dan kwam ik opeens in een ander landschap terecht. In een zandlandschap. <lacht> en ik weet nog dat ik dat... Uh, als kind heel erg uh, duidelijk ervaren heb... dat dat een ander soort landschap was. Ja, ja, ja. Terwijl je helemaal niet denkt, oh, dit is zandgrond... en waar ik vandaan kom is de klei. Zo, zo denk je als kind helemaal niet. Maar je ervaart het op een of andere manier wel. Ja. Tenminste, zo is het uh, nou, ja, mij Ik had die ervaring toen ik voor het eerst echt... Uh, een keer met een, uh, met een klas of een schoolreisje of zo'n kampeertocht... Ja. echt diep in de, in de velen terecht kwam. Ik vond het zo vreemd om zoveel bomen, donkere, zwarte bomen om je heen te hebben... die het zo, zo benauwd maakten. Mm -hmm. Terwijl ik die open landschap juist gewend was. Dus dat heeft daar ook mee te maken. Mm. We, we gaan even muziek uh, draaien. Een nummer Een nummer ik, ik weet niet van... wat je hebt meegenomen. Ik heb, ja, ik had heel veel, ja... Heel veel, uh, Johnny ja. Griffin. Johnny Griffin, All the Things You Are. Oké. Okay. Uit 57. voor de nacht uitgezocht door mijn gast van uh, vannacht, Kester Frederiks. Ik uh, praat met hem over zijn nieuwe boek, verborgen wildernis, ruige natuur en kaarten in Nederland. U denkt, goh, over die kaarten hebben we nog niks gehoord. Dat klopt, maar dat komt nog. Ik beloof het u. Uh, we hebben net uh, stilgestaan bij de beleving van de natuur en uh, ja, had deze muziek, was het zomaar een lekker muziekje of had het nog iets te maken met het onderwerp? Nou, de titel is All the Things You Are. Het is ja. ook een soort liefdeslied. Maar wat ik me opeens realiseer... het Nederlands landschap is heel erg veelzijdig. Ja. Alles. Je, je, je kunt een kilometer lopen... en je kunt van een duinengebied in de polder komen... in een veengebied. Ja. Dus het landschap is uh, All, the, all things the Things You Are. Ja. Goed. Nou, nu gaan we eens even terug in de tijd. Naar 10 juni 1871. Ja. Wat gebeurde er toen? Toen werd het allerlaatste... Uh, boom, een gekapt in het Beekbergenwoud, een legendarisch woud. Het laatste Nederlandse oerbos wat in twee jaar tijd... Uh, ligt onder Apeldoorn en Beekberg in ja. twee jaar tijd volkomen is uh, gekapt. En er stonden 20 meter hoge eiken en beuken... En, en er was een soort moeras eromheen, dus niet toegankelijk. Hoe lang bestond dat woud al... Uh zonder dat daar Om iets was 9000 gebeurd. 9000 jaar of zo. zo. Lang. Ja. En je zegt dat het is het laatste stukje oerbos in, ja. in Nederland. Ja, ja. De rest was allemaal, was allemaal ontgonnen. ontgonnen, en gekapt ja. of gedraineerd of ingepolderd ja, of wat dan ook. Wat wij allemaal doen. Wat ja. we allemaal, allemaal doen in ons land. Ja. Ja. ja. En dat is wel eigenlijk. En da da daar was men trots op, hè? Dat, dat schaamt mensen is... zich niet voor, nee, nee. als ik jouw verhaal uh, goed dat heb begrepen. Dat is het verbijsterende kan. wat ik ook in al die boeken terugvind. Alleen maar triomf, triomf, ja. dat wij het land ontgonnen hebben. De bossen gekapt. Het is heel nauwkeurig ook uh, in het dagboek... door die houtvester Bosker, Ene Bosker, echt bijgehouden. Per dag geeft hij op hoeveel bomen er gekapt waren. En hoe fantastisch het toch was dat nu. Eindelijk al die zeldzame planten, dat wist hij wel. Hij is ook precies wat er allemaal groeide... Maakt niet uit. Goddank is het allemaal op 10 juni... is onder luid gejoel van de dienstdoende houthakkers... is het laatste boom gekapt. Was er toen geen enkel benul uh, van de waarde? Nee, dat... Zoals wij dat nu allemaal waarschijnlijk ja. vanzelfsprekend vinden. Ja, nee. De, het woord natuurmonument is toen ge, gemunt. Maar tien jaar later, door de, schrijver, de vader van het schrijf... Frederik van Ede, die heeft gezegd... een woud heeft net als een of een kasteel, een cultuurhistorische waarde... die behouden had moeten blijven. Het is een natuurmonument. Toen is dat woord eigenlijk voor het eerst gebruikt. Naar aanleiding, was al... van dat Naar aanleiding van, van dat van kappen van het Beekbergenwoud. Maar toen was het al tien jaar later. Maar dat is ook... Ik heb er echt alles op nagelezen. Vele boeken en documenten en archieven. En nergens lees je... Maar moet dat niet behouden blijven voor onze kinderen... of voor de generaties na ons? Zo'n... Zo'n prachtig gebied. Nee, het moest en zou weg. Hoe, hoe komt dat? Door, door die sfeer die er in die 19e eeuw uh, aanwezig was? Nou, het heeft toch ook te maken. Industrialisatie, Industrialisatie natuurlijk. Het was, uh, het was ook gevaarlijk. Het was een moerasbos. dus je kon daar ook in verdrinken. Niet dat dat veel gebeurde. Mensen gingen gewoon het woud niet in. Mm. Ze dachten ook dat dat hout wel heel veel geld op zou leveren. Dat is arme... niet zo? Dat bleek dus achteraf helemaal zo te zijn. De opbrengst was minimaal. En uiteindelijk zijn al die prachtige bomen tot sigarenkistjes uh, versneden of verzaagd. Dus je kunt het bijna niet geloven. Eiken van 20 meter hoog tot sigarenkistjes. En wat heel sterk heerst in Nederland. Natuurlijk, het land, ons land, is gemaakt. Hè? Het is maakbaar land. Wij zijn de rentmeesters van God door God aangesteld over ons land. En wij hebben dus het recht het land zo te ordenen dat wij het helemaal zelf kunnen beheersen... en daar ons nut en onze uh, geld vandaan kunnen halen. Dus dat speelde heel erg een rol, dat rentmeesterschap. Dat idee van, wij zijn heer en meester over het land, het landschap. Want ze hebben ook de Waddenzee willen indijken. Het was waardeloze onzin om daar maar zo'n uh, zo zo Waddenzee te laten liggen... met die gevaarlijke getijden. Hebben ze helemaal nou, van ja. Test tot Schiemonnekoog willen in. Polderen. Maar men was natuurlijk tot en met die 19e eeuw ook nog heel erg bezig. met dat, uh, dat, dat, dat, dat inpolderen en dat, uh, ja. dat, dat, dat, dat knechten van dat land eigenlijk. Ja. Dat uh, de, de, uh, recht kanaliseren van die rivieren. Niet, ja. Uh, nou ja, dat uh, uitbaggeren van havens. Ik bedoel, in Nederland is natuurlijk echt. al die eeuwen lang is men maar gewoon bezig ja. geweest met dat land. Dat, dat ja. ging natuurlijk maar door. Je schrijft ook ergens in het boek. Uh, uh, Zo'n Italiaan was het, geloof ik, die hier dan uh, uh, naartoe reisde. Ja, ja Edmondo da ja. Precies. Ja. En die dan, want dat was, dus dat was dat flink nog daarvoor... dat was in de 17e eeuw of zo. Uh, acht, ja, ja, 18e eeuw. 18e, ja, 18e eeuw, sorry. Eeuw, ja, goed. En die dan nog uh, na, naar Nederland gaat... omdat hij eigenlijk heel nieuwsgierig is... van hoe dat land er nou eigenlijk uitziet. Omdat dat voor zijn gevoel een soort moeras is. Een dat, stukken die ja. onder kunnen lopen en, en, ja, en, en, en, en dan om weer droogvallen. Ja, ja. En, en dat is dus Nederland. Dat heeft natuurlijk te maken, dat, dat, dat aangeharkte, dat ingepoldelen met, het, met die ligging van Nederland, of niet? Die directe ligging aan de zee. Ja, het heeft natuurlijk altijd, alles heeft ermee te maken dat dit land uh, gewonnen is op ja. het water. Op het moerassen, op de zee, op de rivieren. De bedreiging is altijd het water geweest. Ja. Hè? De haarlemmermeer inpolding natuurlijk. En uit die overtuiging is dit land ook telkens opnieuw uitgebreid en zijn er polders aangelegd. En toen kwam ik erachter, wat nog nooit eigenlijk iemand in dat verband heeft gezien... dat een van de redenen van de watersnoodram van 1953... is niet zozeer dat die zee ons land aanviel... maar dat er zoveel was ingepolderd daar, in Zeeland en Zuid-Holland... dat water kon nergens heen. Als daar gewoon grote uh, waterboezems of bekkens nog waren behouden gebleven... dan was die ramp veel minder groot geweest. Dus, wat ze nu willen, dan meer ruimte Nu voor gaat het, nu, 2010. Nog even terug naar dat Beekbergenwoud. Beekbergen ja. dat, dat was dus een ramp. Die, die, die, die, die bomen, daar werden sigarenkistjes van gemaakt. En maar, dat, maar dat heeft dus uiteindelijk ook niet geleid... tot een vruchtbaar stukje grond. Nee, want dat, dat Beekbergenwoud lag aan de flank van de Veluwe... in een soort kom... Ja. En daaromheen uh, was het tamelijk ondoordringbare lagen van, uh, ja, van leem en grind. Mm -hmm. Dus het water kon niet weg. Dus ook toen het land lampengrond werd, liep het altijd weer onder. Dus het werd een soort poel. Een soort badkuip of ja. een poel. En nu? Hoe, hoe ligt dat stuk land er dan nu bij? Nou, ze, uh, Natuurmonumenten heeft het, uh, is het weer bezig om daar met draglines en bulldozers... hebben ze dus uh, weer heuvels aangebracht, uh, poelen gegraven... om het weer, weer te herstellen, om het daar weer de wildernis te laten ontstaan. Ze de dat nieuwe wildernis. De, ze willen dat de Beekbergenwoud willen ze weer terug. Ja. Kan, kan dat? En nu komen we natuurlijk op een ander punt. Kun je zo'n oerbos van 9000 jaar weer terug krijgen? Nee, dat, dat kan natuurlijk niet. Want die bomen hebben eeuwen nodig om te groeien. En waar ze nu achtergekomen zijn... is dat die grond daar door de, door de stikstoffen behoorlijk vervuild is. Mm. Dus voordat daar wat groeit... Kan het kan nog heel lang duren. Je ziet echt dat er een soort blauw filmpje, een soort olielaagje op het water ligt. Ja. En wat je nu wel krijgt, is dat er wat struweel en er is wel, ja. wel een soort verruiging. Ja. Maar dat is nog niet echt wildernis. Maar het is wel weer zo dat er weer vlindersoorten op afkomen en bepaalde vogelsoorten. En het is nu wel meer uh, natuurgebied dan natuurlijk dat landbouwgrond voorheen. Ja. Net zoals uh, uh, op een gegeven moment uh, mensen vanuit gedomesticeerde paarden weer een soort Oerras wilde terugfokken. Uh, ja. Dat heb ik pas bij Frank Westerman gelezen. Ja, dat klopt. Dat ja. is eigenlijk hetzelfde. Hetzelfde idee. Ja. En dat is natuurlijk wat er in Nederland wel meer gebeurt. Die, dat creëren van die nieuwe natuur. Ik ben dat beekbergen woud, zouden ze dat dan willen, maar jij zegt dat kan niet meer. Maar er wordt ook vaak gedacht, nou, nieuwe natuur is best makkelijk weer voor elkaar te krijgen. Kijk maar naar die Oostvaardersplassen. Nou ja, goed, ja. je kent die hele, hele discussie wel. Hoe, hoe, hoe, hoe nou ja, zie jij dat dan? Hun optiek is, of de optiek van die natuurbeschermers is er geen, geen beheer, is ook beheer. Dus zolang, zolang je maar gewoon de natuur zijn gang laat gaan en alles laat groeien, wat daar komt en wat er gebeurt, dan ontstaat, zelf, uh, ontstaat vanzelf een wildernis. Nou, dat schrijf jij, jij ook. Op een, ja. een gegeven moment beschrijf, beschrijf jij kassen. Ja. Die verlaten worden en uh, dat uh, de druiven daar uh, tegen het glas groeien. En uh, bij de eerste beste onweersbui bij golven ze over de, ja. de kassen heen. Oh ja. Wildernis. De natuur is natuurlijk altijd sterker dan wij. Ja. Dat is ook ons gevecht daartegen. Als wij, uh, zelfs als je je tuin niet onderhoudt, is dat binnen no time een soort, noemen wij dat, noemen wij dat een wildernis of een verwilderde tuin. Dus de natuur neemt het altijd over. Dus de mensen zijn altijd, zeker de Nederlandse mensen. altijd in strijd met die natuur die ons weer kan overnemen. De, de rivier hoeft maar iets te stijgen... en het hele land is in, in rep en roer en de dijken breken weer door. Dus die, die bedreiging die van de natuur in principe uit kan gaan... die is altijd nog wel aanwezig. En dat vind ik juist zo mooi om dat, om dat punt op te zoeken van... waar begint die angst van de mens voor de natuur? Maar dat, dat idee dat je dus nieuwe natuur weer kunt creëren... Zoals dat bij dit Beekbergenwoud uh, willen. Zoals dat bij die Oostvaardersplassen is gebeurd. en gelukt in de ogen van sommige mensen. Vind jij dat dan ook nog echte uh, wild, wildernis? Is, is dat ook nieuwe natuur? Ja, dat is, dat is wel. Maar het is wel ja, geen oude. Het is, het, is, het, is, het is nieuwe natuur of nieuwe wildernis. Nieuwe, ja. nieuwe natuur of nieuwe wildernis. Dus het heeft wel, het heeft wel die, die. Het voldoet wel aan de definitie van als je, hoe definieer je wildernis? Dat is de, de natuur die zijn eigen gang gaat, de ja. ongereptheid. Ja, terwijl, want je had het net over Zeeland... Hè, dat je zei, ja, eigenlijk zijn, is, is die een watersnoodramp gekomen... omdat er, ja, het, het, het water geen kant op kan. Uh, je bent op een gegeven moment in de gepolderd in Zeeland... ook in je boek, en uh, daar is natuurlijk een hele discussie over geweest... of die wel of niet die dijken doorgestoken moesten worden. Ja. En dan zeg je eigenlijk weer van nee, dat is jammer. Ja, dat, nou ja, dat zijn, je vroeg ah, ja. net ook van ben je veranderd door het boek? Ja, ah, ja, want ik heb heel vaak mijn eigen standpunten ook weer moeten, moeten wijzigen. En nou, het probleem met die Hedwigepolder is... als je daar um, die dijken doorsteekt, dus daar wildernis van nou, maakt... Dan zou ook weer een soort nieuwe natuur dan komen. Zoals in gemeenten, ja. daar is het echt gebeurd. En, um, maar het probleem met die Hedwigepolder is... Dat, het, dat je dan niet oplost dat daar gewoon een mooie getijdengebied komt. Want um, die Oosterschelden hadden altijd slipdumpen... omdat er geen natuurlijke stroming in dat gebied is. Dus daar ontstaat, binnen no time ontstaat daar gewoon een hoge sliplaag... die gewoon volgroeit met zeekraal. En dat is dus niet het getijdengebied. En de punt was, er zou getijdengebied terugkomen ja. voor de vogels... En dat gebeurt dus niet. Want... Het moest in ruil voor de uitdieping van, van, van de Westerschelden. En dat moet weer van België, dat was ooit afgesproken. Ja. Ja. En um, nou, op, op die oude kaarten die ook in het boek zitten... kun je ook zien hoe vroeger in die um, Hedwiggepolder... bepaalde kreken liepen. En die, die liggen er nog steeds. En daarom die, rondom die kreken, daar is niet ingepolderd. Dat is geen poldergebied. Het is wel in die polder, maar dat is toch... Wild gaan groeien. En ja, als ik daar sta, denk ik, ja, dit is eigenlijk een uh, landschappelijk gezien een heel interessant gebied. Uh, je noemde zelf al uh, die kaarten. Uh, hebben die kaarten jou op een of andere manier uh, geholpen? Jazeker. Um... Want kijk, in, in eerste instantie denk je natuurlijk, hè, uh, kaarten, uh, ruige natuur en kaarten. Trouwens, dat moeten we, moet we eventjes natuurlijk uh, een, een noemen. Jan Werner, Jan he, conservator, ja. kaarten en aslassen... Uh, verbonden aan de bijzondere collectie van de Universiteit Amsterdam. Die heeft dus uh, gezorgd dat al die kaarten er dus zo mooi uh, in staan. Hij heeft ook stukken daarover geschreven. En in zijn inleiding zegt hij wel... Uh, die in, kant ingeplaatst geplaatst worden aangaan... de relatie tussen wildernis en kaarten. Want daar ligt voortdurend een paradox op de loer. Een in kaart gebrachte wildernis is immers alleen al... door haar op de kaart te zetten een stukje minder wildernis. Minder verrassend, minder onbekend, minder ondoordringbaar geworden ja Daar heeft hij natuurlijk gelijk aan. ja Kaarten waren zeker in de, in, de, in de tijd waaruit deze kaarten stammen... dus uit de 17e eeuw, uit de Atlas der Nederlanden... kaarten waren pronkjuwelen van de landbezitters. En die lieten zien, kijk, dit land hebben wij ontgonnen. Dit hebben wij ja. in kaart gebracht. En wildernis was dus niet in kaart gebracht. En dat mocht eigenlijk niet op die kaarten terechtkomen. Dat, daar, ja. daar verloorden mensen het van de natuur. Terwijl die anderen, die, als je een kaart hebt met... Uh, met de haven zaten erop in Groningen. Dan kun je ze laten zien, kijk, of met kavels. Hier ja. hebben wij de natuur overwonnen. Ja, daar zijn die kaarten voor. Ja. Hè, die zeggen dan, wat we uh, trots waar we de wildernis de baas waren geworden. Ja. Polders, dijken, ja. steden, kanalen. En dan zaten er ook niet zelden weer met die versieringen. Hè, er was dan ook vaak vers leuke versieringen, wapenschilden en Wapens, zo. van natuurlijk, families. ja, zwaarden. Ja, werd uh, oninteressante woestegrond aan het oog ontrokken. He, dus, en en staat ook op wereldschaal verdoezelde men onbekende gebieden wildernissen... graag door juist op die plekken allerlei decoraties aan te brengen. Olifanten, leeuwen, ja. pinguïns, zeemonsters... en fantastische mensen en kannibalen. Ja. En wat stond er dan? Hiksoent, leones, ja, hier zijn leeuwen. Zijn leeuwen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat veel mensen ook denken... Van, hoe kan je nou die ruige natuur uitgerekend met die kaarten uh, combineren? Nou ja, dat, dat was inderdaad een uh, zorg. Maar we hebben gelukkig uh, heel lang kunnen zoeken... En toch nog heel veel uh, mooie kaarten gevonden die eigenlijk het land weergeven. Ik heb een motto van natuurlijk, natu maar Jacques Peeters opgenomen ja? hoe ons land eruit zou zien als het onbewoond was gebleven. Dat is een hele mooie gedachtegang mm -hmm. van hem. En op die kaarten kun je zien hoe ons land eigenlijk op die dat het eigenlijk heel harmonisch is hoe ons land ooit is ontstaan. Je kunt zien dat het slip van die rivieren zich heeft heeft uitgebreid tot een landschap. Je ziet de duinen, de keileemlagen van de Waddeneiland tot aan Zeeland. En dan zie je hoe het landschap harmonisch is ontstaan. Hoe die natuurlijke vormen, die vloeiende lijnen van die rivieren... en van die landschappen uh, ja, erbij lagen in de 18e eeuw. En dat heb ik weer terug willen vinden in, in de landschappen zelf. Dus ja. alsof ik nog de landschappen van vroeger kon betreden... Ja. En daardoor is het toch een hele mooie combinatie geworden. Vind ik, ik tenminste ik het wel. Het, ja. ja, Ik denk het wel, want je ziet... Um, wij kijken nu niet echt naar ons land als een land dat uit zichzelf gevormd is. Wij kijken naar het land zoals het door ons gemaakt is. Ja. En op die oude kaarten kun je zien... Kijk, het landschap is toch eigenlijk door zichzelf... Hè, door slipafzettingen, of door heuvels, of door de ijstijden... met de, met de Veluwe en zo, en de, de, de wallen... Heuvelrug is het zo ontstaan. En dat is eigenlijk heel mooi om dat, om dat te ontdekken. Hoe ons land uh, ook helemaal in kaart gebracht is. Zei Kester Freriks. En hij was in gesprek met Mieke van der Wij. in september. Vorig jaar was dat... Ook in Casa Luna, natuurlijk. Wij uh, maken zometeen even plaats voor de hoorspelkern... Hoorspel, uh, en zijn dan na één uur weer terug. En dan, uh, dan worden wij gebeld door heel veel luisteraars als het goed is. En die leggen wij altijd een vraag voor. Nou Vandaag heeft dat te maken met het nieuws dat de Britse rockband Queen... in oktober een oeuvreprijs uh, getiteld The Icons Award... ontvangt van de Amerikaanse auteursrechtenorganisatie BMI. En... Um, ja, daarom wil ik graag van u weten welke band of welke artiest... van u een Europrijs zou mogen ontvangen. En natuurlijk ook waarom. Waarom bent u zo geraakt door die muziek? Hoe vaak luistert u ernaar? Is er een moment in uw leven geweest dat die muziek echt belangrijk was? Nou allemaal dat soort vragen wil ik graag aan u voorleggen. 0800-1121 als u wilt bellen. 0800-1121. Mailen kan naar casaluna@ncv.nl En twitteren naar hashtag Casaluna. Ik heb nog een paar seconden om u even op onze website te wijzen. Uh, kazaluna.ncrv.nl voor allerlei uh, zaken die u over dit programma te weten wilt komen. Uh, nou, ik hoop u straks te spreken, maar eerst veel plezier bij de hoorspelkern. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. Voorspelkern. Stemmen, muziek en geluiden uit de archieven van de Nederlandse Radio Unie. Met Peter Tenuil. Uit het historisch archief nummer HAC834. Datum 13 november 1965. Zend gemachtigde VARA. Omschrijving: de oprichting van een Haagse jazzschool op teach-in basis. Split the that Sarah but cloud, Sarah that give it a cap Lagorwaard, de Haagse organisator en initiatiefnemer... gaf dinsdagmiddag een persconferentie. Hij was iets meer dan één uur aan het woord en begon dan ook zo. Het is een uh, hele korte persconferentie, maar wel belangrijk, weet je. Erg belangrijk. Voor een speciaal groot publiek in Nederland. Uh, het is namelijk zo, de Nederlandse jazz hè, die ligt op sterven. Dat is gewoon uh, bekeken. Ja. Huh? Uh, ik ben nog de enige die geld eruit weten slaan. Dus gewoon liever verdien aan jazz. Wat zou dan gebeurd zijn via de Haagse Jazz Sociëteit? Vooral niet te verwarren met de Haagse Jazz Club. De Haagse Jazz Sociëteit is zeer succesvol geweest, zegt Lagerwijd. En daarom dat ik gewoon de uitgekookte, uitgezochte jongen voor ben... om dus nou landelijk tekeer te gaan, dus mijn tweede winter. En dit op jazzgebied is dus landelijk. En ik ga niet uh, Theo Uden-Massman dus hè, 40 jaar, uh, weet je wel, vol alles. Maar ik doe het met mij als ik tekeer ga, vallen de grote klappen. En daarom dat ik zo gewoon tekeer ga. Hè. Maar ik, velen zien dus wel, en ik zie mezelf ook dus wel als zijn navel. En alleen het verschil tussen ons twee is, ik wilde uh, aan verdienen en zoveel mogelijk. Ik haalde dus uit wat erin zit. Hè. En mij gaat het om de naam, om de jes, maar ook om de Poen. Uh, er komt iets unieks, voor, ook voor Europa. Het is nog niet eerder voorgekomen. Er komt een jazzschool. Er komt een, omdat ik dus in De Haag hier uh, mijn huisje heb staan. Er komt een Haagse jazzschool. Deze Haagse jazzschool die begint dus uh, donderdag, 11 november. Aanstaande donderdag. En het is geheel dus uh, op tiet op tietz in basis opgesteld. Wat op? Wat voor basis? Hoe noem je dat? Teach-in. Teach teach-in Jesse is dit. Dat vond ik heel mooi, weet je wel, die troep. En daarom heb ik het meteen dus in de jess gegooid. Dus je wordt teach-in Jesse. De Haagse teachers. Het werkt dus niet met leraar of zo, want het is iets heel teach-inners. Weet je wel. Dus de Haagse in inners Weet ik hoe je dat neerkwakt. De Haagse in inners Dat is dus vast voor deze hier, de Haag. Wat is het? Wat het? Miesje Mengelberg. Ja? Rechts van mij en Dick van der Kapelle links van mij. Dat was niet Misha Mengelberg die zijn neusnood. Want Misha was er niet. Dick van der Kapelle trouwens ook niet. Maar in elk geval hebben ze donderdagavond wel plezierig ingeteacht. Of hoe je dat noemt. Dan krijg je dus de komende gastteachers. Dat zijn de jongens die ik dus via mijn jazzclubs, via palaket, Dus iedereen die ik te pakken krijg, die wordt dus gastteacher. En toegezegd hebben onder andere Ted Jones. Die zit op het moment in Parijs. Die komt dus hierin. Lou Bennett heb ik van uh, toen ik in Spanje was zelf versierd. Die komt hier ook in voor je. Lou Bennett. Robbie Matna, dus als Nederlander. Nou, een serieuze jongen kan je niet hebben op dit gebied. Hè? Dus het wordt niet zo erg modern. Robbie Matna. Die is ook uitermate geschikt voor zoiets. Hè? En dan uh, Johnny Griffin. En dat klopt niet. Ted Jones mag dan juist wel in Nederland zijn. Hij gaat naar Afrika en weet niets van lesgeven aan de Haagse jazzschool. Ook Rob Matna was zeer verbaasd dat hij toegezegd zou hebben als teach-inner te verschijnen. Hem is nergens iets van bekend. En de voordelen zijn zo op poen, op het gebied van naam, op het gebied van uitwisseling, op het gebied van alles, weet je wel. Dit is gewoon wat de jazzwereld Nederland nodig heeft, een goede poes. Maar wij vragen ons af, is Lagerwaard een goede cat? De tune van dit programma, luisteraars, heeft u wellicht al herkend. Het is de jazz-standard Nobody Knows You When You're Down and Out van Jimmy Cox. Het is dezelfde tune die werd gebruikt tussen 2004 en 2006... voor de langlopende hoorspelserie Het Bureau naar het boek van J.J. Voskuil. Gert-Jan Blom en Robert Veen maakten toen een reconstructie... van Sidney Bechet's versie van dat nummer... Maar ook namen ze op een gedenkwaardige middag in een studio in Weesp... een enorme archiefladen met materiaal op, gebaseerd op dat nummer... om te gebruiken in de hoorspelserie. Na de hand stelde gert Blom uit dat materiaal een cd samen... en daarvan laat ik u deze week wat materiaal horen. Menno Dams trompet, Robert Veen sopraansax, clarinet en baritonsax... Chris Hopkins piano en Hammondorgel, Louis de drums... Gertjan Blom staande bas, gitaret, zingende zaag en omnigord en hup van der lubbe die van de tekst een Nederlandse vertaling maakte die het origineel overtreft. Niemand ziet je zitten als je nergens bent. <tied> Een normale ochtend in een Hilversumse muziekstudio in de vroege jaren zestig. De muzici van het Metropole Orkest stemmen en verbazen zich... over de aanwezigheid van een hoorspel op de studiovloer. Als iedereen is gestemd legt dirigent Dolf van der Linden uit... dat ze voor de opnames van die ochtend eerst ten behoeve van een hoorspel... het stemmen van het orkest gaan opnemen. Maar we hebben net gestemd. Ja, maar nu voor het hoorspel geen gepraat, alleen stemmen en laat ook wat slagwerk horen. Precies na twee minuten slaat Dolf van der Linde af. Als een uitgeschreven stuk muziek klinkt dit stemmen van het Metropole Orkest op bandje 3054. GELUIDEN. Op los als een miljonair. Ik smeet met mijn centen, niets ging me te ver. Nam al mijn vrienden mee uit aan de zwier. Eerste glas whisky, champagne, MB. De spelkern is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenouw.